Daarna wenste hij de hele wereld een zalig Pasen en sloot hij af door iedereen een smakelijke paaslunch toe te wensen. In de kerk in Kenia zijn vandaag gewapende bewakers aanwezig om de paasviering veilig te laten verlopen. Het gebeurt na de aanslag door de islamitische terreurbeweging al Shabaab afgelopen donderdag. Toen kwamen bijna 150 mensen om op een universiteit in Garissa, allemaal christenen. De beweging heeft gedreigd met meer aanslagen. In Apeldoorn is opnieuw een gaslek ontstaan na een waterleidingbreuk. De breuk ontstond vanochtend vroeg. Zo'n 100 huizen zaten enige tijd zonder water... en een flink deel van de weg stond onder water. Het waterbedrijf heeft de breuk inmiddels gerepareerd. Later op de ochtend kwam er een melding van een gaslek. De netbeheerder laat weten dat er geen huishoudens zonder gas zitten... en dat de oorzaak wordt onderzocht. Volgens de brandweer heeft het een met het ander te maken. Vorig jaar in de zomer en in december zijn in hetzelfde gebied... lekkages geweest van water en gas. Het weer. Vanmiddag is er geregeld zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. Bij een graad of 9. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur in het binnenland tot net iets boven nul. Tweede paasdag meer bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. Bij maximaal 10 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de randstad veel vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Heeft te maken met opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De weg is dicht vanaf naar de vesting. Tussen Laren en Knopend Muidenweg staat 10 km, dus ruim een uur vertraging. Verkeer op weg naar Amsterdam rijdt het beste om via de A27 en de A6. Ook veel vertraging in de Bollestreek, Vooral richting de Keukenhof is het druk. Is goed te merken op de N207 Alfeda aan de Rijn richting Hillegom. En op de N208 Sassenheim richting Haarlem.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 Some of it's just transcendental, and some of it Every little part Let our love shine a light In every corner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 Stop for a minute and see where you hide Hold back the river, hold back Once upon a time Bye. You're the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 me De krant leg ik weg en de tv gaat uit. Vandaag is rood, de kleur van jou. That Vijf.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 I need to score